Daarmee kwam een einde aan twintig jaar Nederlandse militaire inzet in Bosnië. Nederland deed mee aan vredesmissies... onder meer om toe te zien op de naleving van het akkoord van Deten. Daarmee eindigde in 1995 de oorlog in Bosnië. Griekenland voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd... waardoor het land een nieuwe internationale lening kan krijgen van 8 miljard euro. Meer dan 5 miljoen Grieken gaan de extra belasting betalen via de elektriciteitsrekening. Wie niet betaalt, krijgt geen stroom. Minister Rosentaal betreurt het besluit van Israël om 1100 huizen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Volgens Rosentaal is de stap slecht voor het vredesproces. Minister Clinton uitte ook kritiek op de bouwplannen. De VS roept Israël en de Palestijnen op geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken.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 en Marcel Ooster. Woensdag 28 september. Goedemorgen. Betalen zullen ze de Grieken en anders... worden het net, krijgen ze geen stroom. Nieuwe belasting in Griekenland wordt geïnd... via de elektriciteitsrekening. Het parlement is ermee akkoord gegaan. Correspondent Corny Keeser vertelt er zo over vanuit Athene. De Griekse premier was ondertussen in Duitsland... om te pleiten voor steun voor Griekenland... en ook om bondskanselier Merkel wat te helpen. U hoort er meer over van Wouter Meijer in Berlijn. Deze financiële crisis is nog niet bedwongen, maar in Brussel hebben ze het alweer over de volgende. Althans, hoe die te voorkomen is. Daar praten we over met CDA-europarlementariër Corien Wortman. Minister Verhagen van Economische Zaken is in Turkije ook al om over de eurocrisis te praten. En over het EU-lidmaatschap en over die aap uit die mouw. Hoe de gesprekken daar verlopen, we vragen we Verhagen na acht uur. De Eerste Kamer wil geen haast maken met de ID-kaart. Een spoedwet van minister Donner. De Senaat heeft zo zijn bedenkingen bij de werkwijze van de minister. Vandaag moet de Tweede Kamer er trouwens nog over praten. Marco B. Visser doet mee aan een militaire oefening. Bij militairen die een vliegveld aan het veroveren zijn, loopt hij mee. Hij verbaast zich over het ontbreken van een vijand. Hoe wordt mm. hem zo vanuit Assen? En de rechtszaak tegen de arts van Michael Jackson? In Amsterdam wordt vandaag een bijzonder kankercentrum geopend. En Ajax was gisteravond nou, iets minder kansloos tegen Real Madrid... maar toch nog steeds best wel kansloos. En de Graafschap heeft een nieuwe sponsor, namelijk een andere voetbalclub. Dat en meer. Weer het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar... NOS Radio 1. Ja, die spoedwet van minister Donner over de identiteitskaart... wordt niet met voorrang behandeld in de Eerste Kamer. De minister had een wet gemaakt waarmee hij een uitspraak van de Hoge Raad terugdraait. Die uitspraak zorgde ervoor dat de kaart voor iedereen gratis moest zijn. Senaat snapt niet dat de minister al zo snel met een wetswijziging komt. Ik vind het wel heel erg snel als je binnen drie dagen al vastgesteld hebt... dat een uitspraak van ons hoogste rechtscollege... Dat die meteen uh, omzeild moet worden en dat je daar een nieuwe wet voor indient. Zegt senator Tini Cox van de SP. Minister Donner wil dat zijn wet volgende week al behandeld wordt. Maar Gerrit Holdijk van de SGP vindt dat er best wat langer over nagedacht mag worden. Hij zegt dat Donner een uitspraak van de Hoge Raad niet zomaar naast zich neer kan leggen. Het is natuurlijk op zich nogal een revolutionaire uitspraak geweest, waar vrijwel niemand uh, rekening mee gehouden had. Dat betekent in mijn ogen dan toch ook dat je te na moet denken... of je dat op deze simpele wijze vanuit financiële motieven kunt herstellen. De Tweede Kamer behandelt vandaag de wet en daar lijkt een meerderheid ervoor te zijn. Maar niet onvoorwaardelijk, zegt Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid.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 Belasting op onroerend goed. Een nieuwe maatregel van Griekenland om een faillissement te voorkomen. Het Griekse parlement heeft met die extra belasting ingestemd. En dat was een voorwaarde voor een nieuwe internationale lening van 8 miljard euro. De nieuwe Belasting wordt niet door de Belastingdienst geïnd, maar door een andere overheidsdienst, vertelt deze Griekse professor. They are collecting the, the, the new tax that, the tax that was passed today. Uh, listen to this. Through the electricity company. Dat means that if you don't pay your, your tax, your property tax. Uh, your in betaal je die belasting niet, dan zit je dus zonder stroom. Op die manier kunnen de Grieken niet onder die belasting uitkomen. Alle partijleiden van premier Papandreou's socialistische Pasok-partij... stemden voor de nieuwe maatregel, waardoor er een kleine meerderheid was. De oppositie is fel tegen de plannen. En dat is problematisch, denkt Europarlementariër Corine Wortman van het CDA. De oppositie verzet zich er tegen en dat wakkert natuurlijk de maatschappelijke onrust aan in Griekenland. Het zou eigenlijk veel beter zijn als we net als uh, in Portugal, waar de oppositie eigenlijk gedwongen werd door Europa om ook in te stemmen met die bezuinigingsplannen, als we dat bij de Grieken ook verplicht gaan stellen. Want die maatregelen zijn echt nodig, wil Griekenland het huis op orde krijgen. Griekse president Papandreou, die was gisteren erg optimistisch over het herstel van Griekenland. Premier. Zullen trouwens wel meer maatregelen moeten komen voordat het land echt gered is, denkt Wortman. Want ja, het is natuurlijk wel leuk en aardig dat Papandreou zegt yes we can. Maar ik hou het liever bij het Nederlandse geen woorden maar daden. Hè? Daar hebben we meer aan. Na half acht spreken we trouwens met Wortman over het plan van het Europees parlement om een volgende financiële crisis te voorkomen. Michael Jackson zou zichzelf om het leven hebben gebracht... en zijn lijfarts treft geen blaam. Dat zegt de advocaat van de lijfarts, dokter Conrad Murray... in de rechtszaak tegen hem. De arts wordt verdacht van doodslag door nalatigheid. Jackson stierf twee jaar geleden... met een grote hoeveelheid medicijnen in zijn bloed. Op de eerste procesdag zei de advocaat van de dokter... dat de zanger zelf een fatale dosis van een verdovend middel innam... zonder dat Murray in de buurt was. De wetenschap zal je zien... That Michael Jackson swallowed 8 2 milligram lorazepam pills, pushing his blood concentration of lorazepam to 0.169 micrograms per milliliter. Ja, en acht van die pillen dat is normaal gesproken fataal zegt de advocaat. Experts will tell you that that's enough to put six of you to sleep. And he did this when Dr. Murray was not around. Murray zou er dus niet bij zijn geweest en is daardoor onschuldig, vindt de advocaat. De openbaar aanklager denkt daar heel anders over. Volgens hem had Murray moeten weten hoe slecht het met Jackson ging... en had hij moeten voorkomen dat de zanger aan die medicijnen kon komen. Conrad Murray, met zijn ogen op the anticipated 150.000 dollar contract... heeft in ieder geval Michael massieve propofol regular basis in complete disregard standards care. De arts zou volgens de aanklager alleen maar oog hebben gehad voor zijn salaris van 150.000 dollar. Een Amerikaanse jury bericht zich de komende weken over de schuldvraag. Dr. Murray riskeert een celstraf van vier jaar. Er is forse internationale kritiek gekomen op de bouwplannen van Israël. Het land wil 1100 woningen bouwen in Oost-Jeruzalem. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton roept Israël en trouwens ook de Palestijnen op om geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken. We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction of 11 housing uh, u hoorde net, volgens Clinton werkt het bouwen van nieuwe nederzettingen contraproductief. Ze zei dat na overleg met haar Portugese collega. Portugese minister Portas denkt dat vrede alleen bereikt kan worden door onderhandelingen. Hij deed Israël een voorstel. Als er een wil Zoals mijn prime minister zei in de general assembly... kunnen we een upgrade van de Palestijnse positie in de Verenigde Nations. Bij de partijen moeten volgens Portas om tafel gaan zitten. Vredesgesprekken in ruil voor een lidmaatschap bij de Verenigde Naties... waar de Palestijnse president Mahmoud Abbaso naar verlangt. eu buitenlandschef Ashton had al eerder bij Israël op aangedrongen... het bouwbesluit terug te draaien. It's is met deep regret that I've learned today about the decision to advance in the plans for settlement expansion. De minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft zich bij die oproep aangesloten. Volgens hem zijn bouwplannen van Israël slecht voor het vredesproces. Na twee jaar heeft regisseur Roman Polanski zijn oeuvreprijs in ontvangst genomen. Alsnog, toen hij de prijs twee jaar geleden wilde ophalen in Zwitserland... werd hij gearresteerd vanwege een oude zedenzaak. Hij zat maanden in een gevangenis in Zwitserland... en mocht nu, twee jaar later, zijn prijs eindelijk in ontvangst nemen. Well uh what can I say? Better late than never. <laughs> Better later nooit. Het was het wachten wel waard von Polanski? It's a strange anniversary for me. Two years. Certain parts of it I would rather forget. But I'm happy to be here. It's a very moving moment for me, so not expect any speeches. No. Hij was zeer geroerd en hij hield het daarom maar kort. Hij liet wel weten tevreden te zijn met de behandeling in de Zwitserse gevangenissen. Het land weigerde hem overigens uit te leveren naar de Verenigde Staten. Drie verdachten van de rellen bij de Kuip zijn vrijgelaten. Voorwaarde is dat ze drie maanden lang niet naar het stadion in Rotterdam mogen komen. Gisteravond was er in de uitzending van het televisieprogramma Opsporing verzocht opnieuw aandacht voor de zaak. Van vier verdachten werden beelden getoond in de hoop meer informatie te krijgen. Ja, nou ja, Mijn collega's die zijn nog steeds heel erg druk bezig met het bekijken en het analyseren van de beelden. Er zijn ook nog heel veel mensen die beelden bij ons aanleveren omdat ze de rellen gefilmd hebben. Vanavond tonen we vier uh, beelden van, uh, van relschoppers die we graag aangehouden willen hebben. En uh, als u ziet uh, wat ze uithalen, dan zult u begrijpen waarom we niet rusten voordat we ze te pakken hebben. De beeld is bijvoorbeeld te zien hoe een man met een metalen staaf de ruiten van het Maasgebouw inslaat. We zien hem hier het raam van het Maasgebouw inslaan met een ijzeren balk. Waarna hij die balk naar de politieagenten binnen gooit. Enorm agressieve man. We hopen dat iemand hem vanavond herkent. Videobeelden en ook de foto's zijn door de politie ook op internet gepubliceerd een grensconflict in Kosovo zijn vier militairen gewond geraakt van de k vredesmacht. Dat zijn NAVO-militairen. Ze probeerden een illegale grensblokkade met Servië op te heffen en stuiten toen op flink verzet. Zo'n 1.500 betogers vielen de NAVO troepen aan en gooiden met explosieven. I understand this occurred when a truck was driven directly at the K4 lines. Trouble broke out. Violence was shown towards K4 soldiers who were trying to enforce controls over the illegal crossing point. In het gevecht dat ontstond schoten de militairen op de menigte. Daarbij raakten zeven burgers gewond. Dat is niet verwonderlijk, zegt de woordvoerder. We are not political guys. We are soldiers only. And if we get some threat from outside, we will act like soldiers. Ja, we zijn soldaten en we handelen als soldaten. De regering van Kosovo wilde eigen troepen aan de grens met Servië stationeren, maar de etnische Serviërs proberen dat met versperringen te voorkomen. Tot slot, het financiële nieuws. Ja, u hoort een wat gejuich euforie op de Amerikaanse beursvloer. De koersen gingen net als de Europese markten voor de derde dag op rij omhoog. De Dow Jones won 1,3 procent. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2 procent. De Amerikanen hebben wat meer vertrouwen in de Europese economie gekregen. In Nederland won de Ajax 4,5 procent. En op dit moment staat de Japanse Nikkei op een kleine winst. Dat is over het nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 14 minuten over zes. In excess heeft opnieuw een nieuwe frontman. De Ierse zanger en liedjeschrijver Kerian Gribbin... heeft zich bij de Australische rockband gevoegd. Gribbin zong eerder eh, achtergrondvokalen... bij onder andere Paul McCartney, Madonna en Snow Patrol. Op 3 november treedt In excess voor het eerst op met deze nieuwe zanger. De vierde alweer trouwens. Ruim een maand later, op 8 december... staat de groep in de Melkweg in Amsterdam. This moment, 21st century is yesterday. You can care all you want. Need you tonight. Van in excess was dat en 8 december staan ze in de Melkweg in Amsterdam. Gaan we vanochtend voor het eerst naar Mark-Robin Visser, die heeft het Lupa in de Liboza. Pardon? <laughs> je hebt je lunchpakket <laughs> toch wel in de linkerbovenzak? <laughs> Wat heb ik in mijn linkerbovenzak? Even kijken, mijn autosleutels en Oh, ik hoor het alweer. Zo kun je en, toch niet uh, het veld in? Walsum. Ik heb wel mijn lippenbalsem in mijn lippen. Altijd oh, dat is goed. heel handig. Is dat... ja. Ja, altijd ja, want daar kan ik niet zonder. <laughs> dan krijg, krijg ik altijd onmiddellijk last als ik dat niet bij me heb. Mm -hmm. En wat moet ik nog meer, Marcel? Uh, lupa, je lunchpakket. Mijn lupa, ja, die moet ik je nog ophalen. Maar het punt is, ik ben namelijk. Ik weet niet waar het infocentrum is. En ik hoop dat ze daar mijn lupa. Ja, weet je, het, nu wreekt zich toch dat ik niet in militaire dienst ben geweest. Want ik weet gewoon nee, niet helemaal ben hoe niet. dat allemaal moet. Oh. Nee, dat, dat ben ik niet. Dat, dat, dat, uh, dat, uh, nou, ik Was wil niet in details treden, maar laat ik het zo zeggen... Defensie en ik hebben in goed overleg uh, besloten <laughs> dat het in wederzijds belang is... dat ik geen rol in de krijgsmacht zou, zou, uh, zou krijgen, zeg maar. Maar goed, nu sta ik hier in, Ar in Arnhem bij de kazerne en uh, bij die grote oefening. Ja. Felken Autumn. Felken, Felken Autumn, daar heb ik nog, toch nog eens over nagedacht. Wie zou die naam nou bedacht hebben? Want het bekkt toch niet helemaal lekker, hoor. Ik vind het toch een beetje een titel van een... Van een B-film, Falcon Autumn. Falcon vind ik nog wel leuk. Maar goed, dan ga ik onder andere uitzoeken waarom dit zo heet. Maar er schijnt er hier een infopunt te zijn voor mensen zoals ik. Kijk, bij een, bij een echte strijd heb je natuurlijk geen infopunten, maar het is een oefening. En ze hebben het allemaal georganiseerd en we zijn hier van harte welkom om er verslag van te doen. Maar dan moet ik nog wel dat infopunt. En dan mijn lupa, hè Marcel, hè? Ja. want jij hebt dus wel in dienst gezeten. Ja, dat is heel belangrijk. Goed blijven eten. Ja, dat heb je ook sindsdien altijd wel volgehouden, toch? Ook, nee, nee, nee, nou, dat... zijn we, nou zijn we niet zo correct bezig. Oh, ja. dat, dat hebben ze toch. Zeg, maar vertel Ik eens heb even, geen lippen, heb je verder tips? Ja. Heb je verder nog tips, Marcel? Ja, goede schoenen aandoen. Maar wat, wat ben je nu ben je in Arnhem? Het is nou, toch in Assen? dat is dus... Ja joh, wacht even. Maar er komt nu echt een hele grote vrachtwagen met een blauwe koplamp. Jij weet ook wat dat betekent, hè? Dat is ja, dan dat de een Ja, voorste van de kolonne, of zo. Goedemorgen. Hij knippert er ook mee. Dat is toch ook leuk? Er zit ook een karretje achter. Geen idee wat daarin zit. De grote oefening. Zal ik het even uitleggen voor ze werk het weet? Want ik heb natuurlijk wel enige onderzoek inmiddels uh, gedaan... We gaan naar Drenthe. Maar we zijn nu nog, tenminste het meeste materieel... en de meeste mannen en vrouwen zijn nu nog op de kazerne in Arnhem. En vanochtend Aha. begint het. En dan is er zogenaamd in Assen een vliegveld eh, dat moet worden ingenomen. En dat vliegveld dat is het eh, TT-terrein daar in Assen. Dat is lekker groot, kunnen ze lekker allemaal keer gaan. En eh, alles gaat vanochtend in kolonnen van Arnhem naar Assen. Je kunt je voorstellen, dat is een enorme beweging, want 25 mensen, 400 voertuigen, 15 helikopters. Defensie heeft ook een telefoonnummer geopend voor mensen die uh, overlast ervaren. <laughs> dat staat ook wel weer heel erg lief, eigenlijk, hè, van onze Defensie. En uh, nog iets anders wat me opgevallen is, waar ik ook zeker meer over wil weten, is dat er geen vijand is in deze oefening. Met andere woorden... Er wordt wel aangevallen, maar er zal geen tegenstand zijn. Waarom zou dat nou toch eigenlijk zijn? Was dat vroeger ook zo, Marcel, in jouw nee, tijd? Nee, er was altijd tegenstand. Ja, toch? Ja, die oefende ook dan, hè? Ja, <laughs> dat is toch heel toevallig ja, eigenlijk. Dat is wel wel nou, Dan weten wij dan toevallig dat dat vandaag dan in Arnhem of in uh, Assen niet zo is. Uh, maar uh, nou ja, we moeten het allemaal zien. Eerst mijn Lupa en uh, mijn goede schoenen. Goed zo. En dan zien we daarna wel weer verder. Ja, na 6.30 uur spreken wij jou weer. Uh... Marco, is... Hopelijk. Dat ja, is correct. Het proces tegen de lijfarts van Michael Jackson is begonnen. Gisteren was de eerste zittingsdag. Jackson overleed in juni 2009 onder vage omstandigheden. Arts Conrad Murray wordt beschuldigd van doodslag vanwege het onverantwoord toedienen van medicijnen. Zijn verdediging zegt juist dat hij probeerde de popster te laten afkikken van zijn medicijnverslaving. Los Angeles gaat een spannende maand tegemoet, voorspelt correspondent Wessel de Jong.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 nieuwe poging om de havenstad Sirte in handen te krijgen is afgeslagen door de strijders die trouw zijn aan Gaddafi. Ondertussen probeert de Nationale Overgangsraad orde op zaken te stellen in de hoofdstad Tripoli. En daarbij zit de raad in de maag met de opstandelingen die van buiten Tripoli komen. Want die weigeren namelijk de stad te verlaten. De militaire woordvoerder van de Overgangsraad, Ahmed Bani, roept de strijders op om te vertrekken.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 Die, die, die mensen van uh, de bergen van andere steden. Het is genoeg. Ze moeten weg. En uh, ja, ze hebben niks te doen. Tripoli-mensen vinden dat niet, niet nodig. Er is genoeg mensen om te protect Tripoli. Tamala onderkent de doorslaggevende rol van strijders uit Misrata... en het Nafusa-gebergte bij de bevrijding van Tripoli. Maar ze kunnen volgens hem nu beter helpen... bij de strijd rond de laatste Gaddafi-bolwerken. Benny Walid en Sirte... Er is nog oorlog. Ze kunnen daar gaan. er is nog vechter. Er zijn nog Tripoli mensen daar in en in Sirte. Ze kunnen daar naartoe. Of deze rebellen dat ook zullen doen, is de vraag. Want tot nu toe hebben alleen de strijders uit Zintan toegezegd... dat ze Tripoli binnen 48 uur verlaten.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 Het is Ajax opnieuw niet gelukt om het Real Madrid moeilijk te maken in de Champions League. Vorig jaar verloren de Amsterdammers twee keer kansloos. Nou, gisteravond was dat niet veel anders in Madrid. Ajax begon nog wel goed, zeker de eerste tien minuten. Maar we moesten vervolgens toezien hoe Real gemakkelijk uitliep naar 3-0. Ajax-trainer Frank de Boer had na afloop dan ook gemengde gevoelens. Ik denk dat we best wel goeie, hele goede dingen hebben laten zien.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 Wijken speelde aardig voetbal. Ja, moet ik zeggen, best goed precisiespel en uh, creëerde wat kansen. En, uh, nou ja, goed, zij wachten bij ons op de, op de fouten en ja, die maakten we uiteindelijk wel een keer. En dan uh, zijn ze echt ja, wat ik zei, binnen 10 seconden bij voor de goal en uh, het is een balletje breed en uh, dat is kassa. Ook de keeper van Ajax, Kenneth Vermeer, zag dat er geen kruid was opgewassen tegen de omschakeling van Real. Ja, dat is het gevaar. Hè? Als we ronde 16 bij hun uh, bouw verliezen, dan is het eigenlijk uh, binnen 2-3 paasen staan ze voor de goal. En,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 Nederlandse volleybalsters hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst... voor de kwartfinales, maar dat ging alles behalve gemakkelijk. In de tussenronde verloor Oranje de eerste set van Azerbeidzjan en overleefde in de tweede set vier setpoints. Vervolgens maakte Nederland het dan alsnog af in vier sets. En in de kwartfinale speelt Oranje nu tegen Italië... een herhaling van de EK-finale van 2009. Toen won Italië met 3-0. Bondscoach Avital Selingen weet dat het dan ook lastig gaat worden. Uh, Italië is heel ervaren, heel uh, uitgekind, uitgekookte ploeg. En, uh, nou, dat is uh, de favoriet, denk ik, van morgen. Maar goed, het is een kwartfinale, het is één wedstrijd. Uh, je geeft gewoon alles en uh, dat zullen we zien. We zijn heel blij dat we vandaag een heel zware wedstrijd we, wisten uh, te overwinnen. En uh, nou, dan mogen we weer verder. En morgen is vandaag. Die kwartfinale tegen Italië is vanavond om half negen. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven Dorot Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De Eerste Kamer weigert de spoedwet van minister Donner over de id kaart met voorrang te behandelen. Donner wil regelen dat burgers weer voor de kaart moeten betalen. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet. En Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen. Maar volgens de Eerste Kamer kan het best over twee of drie weken.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 En in Sarajevo hebben 60 Nederlandse militairen een medaille gekregen. Daarmee kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse inzet in Bosnië. De militairen zagen onder meer toe op naleving van het akkoord van Dayton. Waarmee in 1995 een einde kwam aan de oorlog in Bosnië. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Aan ah, de WVK's informatie. Op uitgebreide schaal komt mist voor. Daar heeft het verkeer last van. Grofweg gezegd, met uitzondering van het Zuidwesten, heeft het verkeer in het hele land plaatselijk hinder van dichte mist. Files op de A7, Hoorn richting Zaandam voor Purmerend 2 kilometer. Een stukje verderop 3 kilometer voor Weide-Wormer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Polderplein 3 kilometer. Bijkomend probleem bij de mist is dat vanwege die mist de spitsstrook niet open kan daar.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 Help ons deze asociale plannen van tafel te krijgen. Ga naar laatzennietvallen.nl. FNV. Sociaal beleid werkt beter. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Tweede Kamer vergaat het vandaag over een spoedwet. Met grote haast wil de Tweede Kamer regelen dat dit identiteitskaart weer geld gaat kosten en dat daar een deugdelijke wet aan ten grondslag ligt. Sinds vorige week moet iedereen alweer betalen voor de ID-kaart. Maar de wet is nog in behandeling. En volgens politiek redacteur Margeet Boer bepaalt niet onomstreden. Minister Donner is blij, maar de burgers zijn boos.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 De zekerheid dat de wet, juridisch niet, nog een keer door een rechter onderuit wordt gehaald. Senatoren hebben grote bedenkingen trouwens, ook bij de truc van minister Donner. Want die omzeilt zo de uitspraak van de Hoge Raad door de 43 euro leges te vervangen door een ordinaire gemeentelijke belasting van 43 euro. Gerrit Holdijk van de SGP, die met zijn ene zetel belangrijk is omdat hij het kabinet en de meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer, heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop Donner onder de Hoge Raad uitspraak probeert uit te komen.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 We gaan naar Mexico. We moeten we eens even naar Amerika, want uh, heeft er twee wel heel opvallende staatsburgers bij. De Los Angeles Times meldt dat de meest gezochte drugsbaron van Mexico, Joaquin Guzman... zijn kinderen ter wereld heeft laten komen in de Verenigde Staten. Het land dat vijf miljoen dollar op zijn hoofd heeft gezet. We gaan praten met correspondent Marion van Rooyen. Marion, deze meneer Guzman heeft wel lef, hè? Ja, dit is gewoon een dikke vinger opsteken, hè? Uh, hij wordt met name in Amerika gezocht. En nu zegt die Guzman... mijn kinderen zijn Amerikaans staatsburger. Want wie in Amerika wordt geboren... wordt automatisch Amerikaans staatsburger. Krijgt daar ook bescherming. Dus hij zegt, bescherm ze maar. Het gaat echt elke keer een stapje verder. Hè? Die vrouw van Guzman... Uh, die man is zelf zo dik in de vijftig... is een 22-jarige schoonheidskoningin uit S Sinaloa... Sinaloa, dat is echt het Sicilië van Mexico, achterland, boerenland... waar al die drugsdealers vandaan komen. Nou, Zijn bruiloft met haar toen ze nog 19 was, was echt overal al op YouTube te zien. En nu heeft ze dus in Amerika een tweeling gebaard, twee meisjes. En ze is daarna onmiddellijk weer rustig de grens overgegaan met die nieuwe kinderen... Terug naar Mexico met de kroost. Nou, het is de zoveelste uitdaging van een man uh, die zich tien jaar geleden al in een karretje voor de vuile was de gevangenis uit heeft laten in Mexico. Weer een uitwas van de drugsoorlog. Um, hoe staat het eigenlijk met het geweld? Is er al verandering in te bespeuren? Neemt het af? Nee, jongen, het, is, het, escaleert. het escaleert op een manier... bijvoorbeeld, hè, gewoon eventjes de afgelopen tijd, op zondag... in Nuevo Laredo, op de grens met Amerika... het onthoofde lichaam gevonden van de 39-jarige... hoofdredactrice van de grootste krant in de stad... Op haar lichaam een briefje met bedreigingen aan iedereen die het waagt... om over de drugsoorlog te berichten. Terwijl haar krant, ik heb haar ook gesproken een paar jaar geleden... al jarenlang niet meer bericht erover. Twee weken eerder, in diezelfde stad... de naakte lichamen van een man en een vrouw opgehangen onder een brug. Twee bloggers, blijkt. Met de waarschuwing, iedereen die het waagt... op internet, op Facebook of waar dan ook... iets over de drugskartels te schrijven... Dit is wat je te wachten staat. En dan, vorige week woensdag... in een rustige havenstad Veracruz... waar nooit iets gebeurde tot voor kort. 35 toegetakelde lijken. Gemarteld en vastgebonden. Midden op de dag. Bij een winkelcentrum. Stoppen er twee vrachtauto's. Gemaskerde mannen laden de lijken uit. Leggen dat op, op de weg. Doodgemoedereerd. Schieten in de lucht. En weer, met briefjes erop, bedreigingen van... Uh, dit is ons territorium en probeer het niet. Nou, dat is ongeveer het niveau waarop het nu in Mexico er aan toe gaat. En wat doet Amerika hiertegen eigenlijk, Marjan? Want het geweld speelt zich allemaal af in de achtertuin van de Verenigde Staten. De kinderen van de drugsbaron. Guzman, worden nu zelfs in Amerika geboren. Wat doen ze? Niks, echt niks. Het is opvallend, hè zo'n stad als, als Nuevo Laredo... waar nu die, al die lichamen gevonden worden... aan de overkant van de Rio Bravo, de rivier die dus Amerika en Mexico scheidt... is het een van de rustigste territoria. Amerika denkt, van nou we hebben een muur gezet en daarmee is het afgelopen. Af en toe wordt er wat geld gestuurd. Maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de Zetas... dat is nu een van de machtigste drugskartels... dat is een kartel dat op is gezet door mensen... Paratroopers, Mexicaanse paratroopers... die getraind zijn door Amerika om de drugs te bestrijden. Nou, die hebben daar dus technieken geleerd in Amerika... die ze toepassen in Mexico in de drugsoorlog. En zij zijn een van de mensen, uh, een van de kartels... Die, die bijdraagt aan die enorme escalatie van geweld. Waar halen ze dat vandaan? Maar Amerika, ik weet het niet, ze lijken... Het, het gebeurt op hun grens... En het lijkt ze niet te interesseren. Ja, dat is opmerkelijk. Correspondent Marjon van Rooyen, dank je wel. Er komt een bioscoopfilm, een documentaire over de Oostvaardersplassen... om het gebied positief in het nieuws te krijgen. Straks praten we met de producent. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Kees, hoe is het met de mist? Goedemorgen, Marcel. Nou, het is mistiger dan gisteren. Het is op uitgebreidere schaal. Gisteren hadden we eigenlijk een klein gebiedje in het midden van het land en Noord-Brabant. En vandaag is het uh, toch op meer plaatsen. Grofweg kan je zeggen dat we met uitzondering van het Zuidwesten... Zuid-Holland en een groot deel van Zeeland... Het hele land toch een gerede kans is dat je vanochtend het verkeersbelemmeren en misten tegenkomt. Zicht er wat minder dan 200 meter. En bijkomend ongemak is dat daardoor op een aantal plaatsen de spitsstroken ook niet oh, open kunnen. Ja. Uh, Eén zo'n plek is al de A9. Uh, vanaf uh, Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar weet ik al van, die is niet open. Dat betekent dat we daar wat langere files gaan krijgen dan anders. Nou, hoe zit de spits er dan uit nu? Voor voorlopig valt het mee, 16 kilometer in totaal. Allemaal wat korte dagelijkse files van 2 à 3 kilometer in de Randstad. En één file buiten de Randstad, die staat op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. De werkzaamheden tussen Beek en nog 4 ja. kilometer. En Kees, als er meer spitstroken gaan volgen, dan kan het half negen wel eens druk worden. Ja, gelukkig is een woensdag altijd wat minder druk dan de rest van de week. Voor een aantal mensen is het toch een ADV-dag of een niet-werken-dag. Uiteindelijk zullen we uitkomen op, slag om de arm, 170-180 kilometer. Kees Kwaks bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ajax deed het gisteravond euh, beter dan vorig jaar tegen Real Madrid in de Champions League. Laten we met het goede nieuws beginnen. Helaas drukte zich dat niet uit in de score. Real won uiteindelijk met 3-0. Maar Ajax begon het wel goed en had ook zeker in de tweede helft nog wat kansen om het doelpunt te maken. Voor trainer Frank de Boer was het een avond met gemengde gevoelens. Ik denk dat we best wel goede, hele goede dingen hebben laten zien. We, komen, we kwamen goed uit de startblokken. Met een beetje geluk sta je 1-0 voor.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 Ja, maar op dat moment hadden we niks meer te winnen op dat moment, 3-0. En ik wilde evengoed dat we veel druk zouden houden op het middenveld. Om niet 4-5-0 tegen te krijgen. Nou, dat is gelukt. En we hebben daarnaast, vind ik, nog een heel groot gedeelte van de tweede helft goed gevoed. Ja, maar je begrijpt ook een beetje mijn vraag. Omdat Theo Jansen natuurlijk een veelbesproken speler is de laatste anderhalf twee weken in Nederland. Dus was het ook lastig, vond je zelf, om hem juist te wisselen? Nou ja, daar denk je wel over na natuurlijk. En daarom heb ik ook gezegd, het is niet dat je slecht voetbal, Maar ik wil op dat moment meer power en meer zeg maar, power vooruit. En, uh, en dan iets verdedigend uh, denkende spelen. Nou, zo heb ik het tegen hem uitgelegd. Die eertreffer was jullie niet gegund, hè? Nee, we, vooral uh, die van Jan was natuurlijk een fantastische kans. Maar we hebben wel zeker de mogelijkheden gehad. En soms uh, ook niet het overzicht gehad om ju de juiste man uh, in te spelen. Ja, en dat doen we dan, hebben we dan minder kwaliteit uiteindelijk, want zij doen wel de goede keuzes en daardoor winnen zij uh, uiteindelijk uh, terecht. Maar ik denk dat we zeker een eerder treffer hadden verdiend. Je verliest nu wel dat je kunt verliezen. Wat is nu achteraf je conclusie? Dat we in ieder geval met opgeheven hoofd uh, naar Groningen toe kunnen, want dat is weer het allerbelangrijkste. Maar dat we nog veel moeten leren in, in de volwassenheid veel moeten leren in de volwassenheid. Ajax-trainer Frank de Boer was dat in gesprek met Tron van Peperstraat. Dat is vandaag een grote militaire oefening eh, rond Assen. En daarom is Mark Robin Visser vanochtend in Arnhem. Mark Robin, wat doe je daar? Ik moet ook nog ontzettend veel leren in mijn volwassenheid. <lacht> Ik net, ja, dat merk ik dan toch net. Ik bedoel, ik wist al niet wat een lupa is. Maar dat wordt hier gewoon in deze tent waar ik nu sta... gewoon, dat is algemeen woord, uh, ja. woord gebruikt, meneer Westerterp toch? Ja, Ik wist meteen waar, we het over, waar Marcel het over had vanmorgen. Ja, nou, een van de dingen die ons kenmerkt... Uh, zijn de grote de afkortingen die we gebruiken. Ja. Afkoos noemen we dat. Uh, afkoos, ja. ja. En uh, lupa is eentje van. En misschien wel een van de belangrijkste. Zeg uh, LT ook Westerterp, luitenant, hè? Ja, correct. Zeg je dan LT of... De mariniers zeggen vaak LT en uh, de... Kijk, manier... zie, ik begin het al te leren. We staan hier nu bij de... Ja, wat gaat hier gebeuren? Er moet gesnaveld worden. Ja, er wordt gesnaveld. Weer een mooi woord voor ons. Dank u. Zet ik ook op mijn woordenlijstje. Nou, dat dat is dus eten, de... hè? Ja, dat is eten. Er staat ik een boel uh, boterhammen voor de mannen en de vrouwen. Want uh, ook bij deze oefening doen er een aantal vrouwen mee. En, Vanuit en... Arnhem. 2500 mensen doen er aan deze oefening mee. In een lange kolonne naar het doel, de target... Ja, uiteindelijk eindelijk helemaal boven in Nederland, in Groningen, in de Marnewaard. En dan is het inderdaad wel verstandig dat je alleen, niet alleen nu eet, maar ook voor een lupaadje zorgt. Ik zie dat u vier boterhammen, gaat u daar de dag mee doorkomen? Nou, zeker niet hoor. Nee, daar dus moet daar, nog wel, sorry, nog wel ik, wat bij. Ik, ik moet er zeker even terugkomen. Maar hoe ja. weet je nou dat, er, dat, er om, dat je later nog wat eten krijgt? Want het is toch een, uh, een oefening? Misschien krijg je wel helemaal niks meer. Ja, daarom moet ik daar hier dus meenemen voor mezelf. <laughs> ik zou maar even stevig inpakken, mevrouw. Ja, dat gaat ook zeker wel lekker. Ja. Hier ga ik het niet op redden de hele dag. Nee, maar, u heeft alleen maar een kopje thee, ziek. Nee. Oh ja, en twee bammetjes. Nou ja, goed zeg. Ja, er moet heel wat in, hè? Um, ja, de, ze bewegen een boel. We zitten een heleboel buiten, dus uh, je verbrandt enorm. Ja. Heel goed. Nou, we gaan even meesnavelen met, uh, met de soldaten. Voor dat het is wel heel fijn dat het gewoon bij zonsopgang zons gebeurt, hè? Dat je gewoon lekker nog wel kan slapen s'nachts. Um, ik weet niet of iedereen hier geslapen heeft. Nee. Dat is een aanname. Maar een aantal die zijn ook de hele nacht bezig geweest om door te werken. Aha, door te werken. En waarmee dan? Waar werk je dan zo al aan? Uh, het hoofdkwartier, maar dat gaan we misschien zo meteen nog even zien. We gaan uh, naar het hoofdkwartier. Misschien is dat verstandig. Maar eerst even een beetje snavelen. Goed? Ja. Een klein beetje snavelen. Nou, Robin Visser loopt vanochtend mee met de oefenende militairen. En hij moet nog veel leren. Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In de bioscoop naar een film kijken over de Oostvaardersplassen. Meestal worden er films gemaakt over uitgestrekte vlakten... als de Serengeti in Afrika. Maar nu dus over winter in de Nederlandse natuur. We praten erover met producent Tom Okkersen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Oostvaardersplassen. Wat gebeurt daar um, allemaal waardoor het interessant is om er een film van te maken? Uh, daar gebeurt vreselijk veel. Dag in, dag uit. Uh, het, het, het is een uh, relatief klein gebied, het is maar 6.000 hectare. Dat betekent een fractie van de Serengeti. Maar er uh, uh, zijn duizenden beesten en die zijn de hele dag druk met van alles. Is het interessant genoeg, meneer Okkersen, voor uh, mensen die bijvoorbeeld buiten Nederland wonen? Jazeker. Uh, als je alleen op bedenkt dat er uh, uh, ruim duizend koningpaden lopen en... Uh, uh, Nee, ik, ik, ik moet het anders formuleren. Het gebied wordt uh, heel intensief bezocht door mensen uit de hele wereld... die komen kijken hoe men dat in Nederland nu eigenlijk doet... met die herintroductie van de grote grazes. Uh, met het beheer van zo'n gebied. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat in heel Europa... grote gebieden, uh, maar ook in de rest van de wereld... weer teruggegeven worden aan de natuur... en men in veel gevallen nieuwe natuur creëert. Nou, daar gebeurt zoveel... Uh, dat wij uh, dat een fantastische gelegenheid vonden om daar een mooie film over te maken. Maar wordt het dan een soort PR-film PR voor de Oostvaardersplassen? Moeten we het zo zien? Uh, nee, het is wel zo dat... Uh, absoluut niet. Dat, dat, dat wordt het niet. Het, uh, het, ik vind het namelijk wel uh, heel vreemd dat wij doorlopend uh, de, de mooiste natuurfilms zien... vanuit de hele wereld. In de hele wereld opgenomen. En de natuur omhuis, die zien we bijna niet, uh, terwijl die... Ongelooflijk spectaculair. Er is eigenlijk te weinig aandacht voor in Nederland, zegt u. Mm, nee, dat niet. Maar wel uh, aandacht altijd vanuit één hoek. Puur en alleen in de actualiteit. En ook vaak heel negatief. Terwijl uh, de hele wereld uh, nogmaals komt kijken naar de Oost-Afrikaanse Oostvaardersplassen. Het is uniek wat daar gebeurt. Uh, maar als wij er iets van lezen, dan is het eigenlijk altijd alleen in het nieuws. En toch veelal op een negatieve wijze. En uh, de bedoeling is echt dat wij vier seizoenen laten zien in de Oostvaardersplassen, de cirkel van het leven, zeg maar, op alle manieren uh, gefilmd en belicht. En uh, dat wordt gedaan door uh, Ruben Smit, die ook daar al, um, uh, onder andere Ruben Smit moet ik zeggen, die daar al twee jaar rondloopt en uh, daar een schitterend boek al gemaakt heeft. Ja, en nogmaals, het is zo'n bijzonder gebied dat wij uh, ervan overtuigd zijn dat daar een grote, grote uh, film uh, ja. En wat, wat trekt u ervoor uit de kast? Want als we aan documentaire over de Serengeti denken... denken we aan helikopterbeelden en, en jeeps en landrovers die rondrijden. En, en dat gaat ook in de, op de Oostvaardersplassen gebeuren? Uh, ik, het, het, het zal zeker zo zijn dat we alle techniek... en ook alle moderne techniek gebruiken om dat op de... ...meest mooie manier uh, zichtbaar te maken. Dus dat, dat zullen ook luchtopnames zijn. Ja. En of dat inderdaad uh, uit helikopters zal zijn... ...of uit hexacopters, je hebt daar kleine modeltoestellen voor tegenwoordig... Ja. ...of zeppelins of andere vormen. Maar ook camera's die ingegraven worden. Heel veel timelapse, heel veel high speed. Dat is allemaal nogal technisch zeg maar... Ja. ...maar wel degelijk uh, gebruikmakende van de technieken zoals je die in... De gemiddelde BBC-productie productie ook, ook ziet. Ja. Het moet wel degelijk spectaculair worden. Ja. En klaar zijn in 2014. Meneer Okkersen, succes met het project. En bedankt voor je uitleg. Hartelijk dank. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Er komt een nieuwe reorganisatie bij de Rabobank. Het was al bekend dat er 1200 banen geschrapt zullen worden... maar volgens een bestuurder van vakbond De Unie... staan er meer banen op de tocht bij de bank. Erwin Roch zegt in het Financieel Dagblad dat hij niet verbaasd is... als er bij de lokale Rabobanken meer banen verdwijnen... dan bij de huidige reorganisatie. De bank reageert met een volgende mededeling. Het kan best dat er meer reorganisaties mogelijk zijn... maar over de omvang kunnen we nog niets zeggen. Al de Rabobank. En Zijnext dan, pakt Groot uit met een verhaal over oliewinning en de gevolgen daarvan. Door het warmere klimaat worden olieboringen in het Poolgebied lucratief. Meer dan één vijfde van de wereldwijde reserve ligt onder het Poolijs. De krant zet de risico's uiteen en blikt terug op een gigantische olieramp in Rusland. Meer dan 15 jaar geleden lekte er zo'n 100.000 ton olie de rivier de Vovla in. Nog steeds hebben de bewoners in de Noordelijke Republiek Komi daar last van. In de winter gaat het nog wel, want dan zit de gelekte olie vast onder de sneeuw. Maar Als de lente aanbreekt en het gaat Dooien stroomt de olie zo weer naar de rivieren. Dan smaakt hier alles naar benzine. Van vis tot de bessen. Al dus een sombere bewoner. Storm over een glas melk per dag, dat schrijft de Volkskrant. Het gaat over een ingewikkeld onderzoek van de Wageningen Universiteit... dat melk meer kapot zou maken dan je lief is. De wetenschap is volgens de krant opnieuw in rep en roer... na de eerdere affaire rond de Tilburgse hoogleraar Stapel... die zijn onderzoek vervalst. Volkskrant heeft geprobeerd de ruzie tussen Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers... te ontrafelen over een mogelijk verband tussen zuivelconsumptie... en de kans op aard- en vaatziekten.